Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook een minderheidskabinet is geen optie meer, dat zegt informateur Remkes. Hij zat gisteren bijna de hele dag aan tafel met leiders van VVD, D66 en CDA... om te kijken of er uit die partijen nog een kabinet te vormen is. Maar ook die optie is dus afgevallen. Remkes heeft nog wel een ander idee, vertelt verslaggever Lars Geerts. Een extra parlementair kabinet wordt genoemd. Dan wordt er een groep ministers benoemd die samen plannen... Met maken maar niet per se gebonden zijn aan een partij. Maar de meest gehoorde optie is een coalitie van zes partijen. VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Morgen gaat de formatie verder en worden deze opties besproken. De politie in Brabant heeft een man opgepakt... die in zijn bedrijf miljoenen illegale sigaretten had liggen. Ook lag er drugsafval op het terrein. De politie kwam het bedrijf op het spoor... nadat ze een busje dat net drugsafval had gedumpt waren gevolgd. Ook de bestuurder van dat busje, een Poolse man, is opgepakt. En waar bij ons de drie kussen lijken te verdwijnen, is de Franse kus alweer helemaal terug. Fransen zijn er gek op om elkaar een kus op de wang te geven als ze elkaar op straat tegenkomen. C'est un grand signe d'affection. Et d'accueil de l'autre, comme je ja, dit, ouais. C'est de l'affection. De kus is volgens deze vrouwen een teken van affectie, maar door corona kon het anderhalf jaar lang niet. Fransen waren bang dat de kus voorgoed zou verdwijnen, maar inmiddels kan het weer en wordt er ook weer volop gekust. Van Zeeland tot Drenthe zagen mensen gisteravond een fel, vreemd licht aan de hemel. Het UFO-meldpunt kreeg flink wat meldingen binnen. En ook Ilona dacht dat ze elk moment meegenomen werd door groene wezentjes. Het eerste wat in je opkomt is aliens of zo, maar... Ja, dat, dat, uh, dat klonk zo raar. dat Ik denk nee, dat, uh, dat kan het niet zijn. En dat bleek ook niet het geval. Gelukkig gisteravond werd in de VS een raket gelanceerd. En het licht is daarvan afkomstig, zegt de sterrenwacht in Middelburg. Wat mensen dus gisteren gezien hebben, is dus die, die, die, ja, die raketbrandstof die eigenlijk gedumpt wordt. Maar omdat de zon er nog op scheen, uh, wordt dat dus door de zon verlicht. Dus het is dus niet echt vuur wat je ziet, het is eigenlijk aangelicht door de zon. Het weer nog. In de loop van de avond regent het wat. Vannacht 10 tot 12 graden. Morgen vooral in de ochtend veel regen. Later komt de zon door en het wordt zo'n 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk is de A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij Knopend Raasdorp dicht. Verkeer kan omrijden via de A9 en de A4.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 En welkom bij ZFM Jazz. Een wat bijzondere uitzending deze keer, want ik presenteer vanuit mijn winterverblijf in Marbella dit programma samen met mijn gewaardeerde collega Marco Frank, die de knoppen bedient in de studio in Zandvoort. Marco, bedankt vast voor de assistentie. Graag gedaan, Jaap. Uh, ja, het thema van vanochtend, uh, ik had het ook al op de site gezet, bij Facebook, op onze pagina. Uh, hoewel het vandaag ook in Nederland mooi weer is. Ik kijk hier ook uit op een prachtige, rustige Middellandse zee, met een zonnetje. Maar ook in Nederland vandaag, maar we lopen tegen de herfst aan. En uh, dat is een van de twee thema's van vanochtend uh, september... Er zijn een hoop jazznummers waar die naam in verwerkt zit. Uh, en uh, herfst, autumn, uh, daar heb ik in mijn collectie wat uh, nummers van uitgezocht. En aangezien ik op dit moment in Spanje verblijf, ben ik ook eens op zoek gegaan naar wat nummers uit de Spaanse Jazzing. Die is niet zo groot, die Spaanse Jazzing. Ik zal er dadelijk wat meer over vertellen. Maar toch een paar uh, hele interessante uh, Spaanse jazzartiesten gevonden genoeg gepraat. Uh, het, uh, Marco heeft volgens mij... een tweede nummer alweer klaarstaan. Zeker. En dat is van Mel Tormé. De bekende zanger. We kennen hem allemaal van The Christmas Song. Maar hij heeft natuurlijk veel meer gedaan. Uh, dit is een live opname... uit de Concord Pavilion. Met Mel Tormé zang. Bob Mees op bas. Donnie Osborne op drums. Uh, en... Uh, het is een live opname... uit 1990... Van het Concord Jazz Festival in Concord, California. We gaan luisteren naar Early Autumn. When with her hand, the summer trees, perhaps you'll understand what memories I own. There's a dance pavilion Country lane turned russet brown. A frosty window pane shows me a town grown lonely. That spring of ours that started so April hearted. For just a girl and boy, I never dreamed, did you, any fall could come in view, so. Anywhere I miss you so, let's never have to share another early autumn. Through the trees comes autumn with us. music ever made Let the years come and go I'll still feel the glow The time cannot fade Let's never have to share Another earth Thank you. All right. Nice to be back at the pavilion. No kidding. Thank you, ladies and gentlemen. Uh, we're very delighted that you're here for not only us, but for this great band. Yeah, you can applaud them. It's okay. It's all right. We wanted to kind of vary the program tonight. I wanted to ask whether we have people out here that like a great Broadway show called Guys and Dolls. Yeah? Oké, okay, wow. dat was uh, Melton. Ja. Je mag hem dichtknijpen, Marco. Ja. Hoe, hoe vond jij het nummer, Marco? Heerlijk, ik moet mijn eigen schuif ook openzetten... anders verstaan ze mij niet natuurlijk. Het is een uh, prachtig uh, nummer. En ik zat net even te kijken wie het nou precies is. Maar deze meneer, die, uh, die drumde op zijn 13-jarige dertien, leeftijd... en wel bij de, uh, bij de band van de Marx Brothers. Ja. Ja. Nee, hij is echt een icoon in de jazz. Een heel eigen stemgeluid. Met die, die hele hoge... pitched voice. Uh, ik heb heel veel muziek van hem. Hij heeft ook heel veel met George Shearing samen uh, gewerkt. Uh, zal ik hem wel eens een keertje in een ander programma... weer laten horen. En wat ik zeg, hij is de componist van... Uh, het beroemde nummer The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire. Dat uh, is ook van zijn hand. Nou... Genoeg gepraat. Uh, als het goed is, Marco, dan heb je onze vriend Jerry Mulligan op dit moment klaarstaan. Klopt dat? Dat klopt helemaal. Ja. Nou, Jerry is natuurlijk een icoon voor wat betreft de sax. Die heeft echt de sax zeg maar, Salon Fee, gemaakt in, uh, in de jazzmuziek. Uh, ik heb een nummer uh, uitgezocht van een verzamelaar, Compact Jazz 1955-1966 genaamd. Uh, allemaal nummers dus van Jerry. Uh, van diverse andere LP's afgeplukt en op deze verzamellijn gezet. En je hoort naast de Jerry Mulligan... heb je een prachtige blazers line up Zoet Sims op de Noorsaks. Bob Brookmeyer op trombone. Art Farmer op Vlugelhorn. En dan nog Jim Hall op gitaar erbij, Brill Crow op bas, Dave Bailey op drums. Nou, het is een fantastische bezetting. We gaan luisteren naar Making Whoopi. <middels> En dat was Jerry Mulligan met Making Whoopie. Marco, wat vond jij ervan? Nou, ik, vind, ik heb sowieso een vreselijke voorliefde voor het uh, muziekinstrument saxofoon. Omdat ik zelf ook saxofoon speel. En ik vind het leuke van een, uh, een saxofoon... is eigenlijk dat het een, een, een instrument is gemaakt van koper... maar dat het onder de categorie hout valt. En dat het ook een... Uh, een, een een heel jong instrument eigenlijk nog is, want hij is pas in 19 en 1840 ontwikkeld door een Belgische muziekbouwer, muziekinstrumentenbouwer, Adolf Sax. Maar dat even te van de saxofoon. Ja, en ik vond uh, hier het aardige bij, bij deze bezetting, al die Blaasinstrumenten die met elkaar, zeg maar uh, elkaar muzikaal antwoorden. Dat geeft een heel uh, interessant uh, effect. En zoals je ook nou... al zei, natuurlijk dat de bariton Sax. Uh, ja. Een solo-instrument is waarbij dat normaal gesproken... in de meeste uh, arrangementen een begeleidingsinstrument is. Dat is wel heel mooi. Die hele diepe, mooie klanken van deze baritjes. Jerry sect. heeft er echt een mooi solo-instrument van gemaakt. Hey, uh, ik begon met September Song Instrumentaal... door de Huus Jacobs en Fries Landersberg sextet. En ik heb nu weer de September Song... omdat ik het een mooie ballad vind. Maar dit is een hele mooie, fijne opname... van Ella Fitzgerald die uitsluitend begeleid wordt door Piano, Paul Smith. Het is een uh, opname uit uh, 1960 die in 1990 op FURF nog een keer heruitgegeven is. We gaan dus luisteren van de CD Intimate Ella, begeleid door Paul Smith, naar Ella Fitzgerald met de September Song. When he was a young man courting the girls he played a waiting game If a maid refused him with tossing curls he let the old earth take a couple of worlds For as time went along she came his way As time went along he came but it's Ella Love the Gerald met de September Song. Een prachtige ballad. Ik heb er weer van genoten, Marco. Van haar. Nou, ik ook. Ik vind het een uh, fantastische zangeres. Queen of Jazz. Mooi. Ja. Hey we hadden het net over, uh, over saxofoon. Dat jij daar die zelf speelt en ook een groot liefhebber van bent... dan denk ik dat je het volgende nummer ook wel kan waarderen... want daarvoor heb ik uitgekozen de tenorsaxofonist Ben Webster. Dat en die wordt begeleid door, niet tenminste... Oscar Peterson, piano, Herb Ellis op gitaar... Ray Brown op bas en Stan Levi op drums. Het is een opname uit 1957. De LP heette Soulville en het nummer... Is getiteld Time on My Hands. Ben Webster, Time on My Hands. Een lyrische tenorsax. Marco, wat speel je eigenlijk? Tenorsax of straks? Ik ben begonnen op tenorsax. Ik heb een tijd uh, gespeeld in een harmonieorkest uh, op tenor en uh, sopraan. En later heb ik in een jazzbandje gespeeld op, uh, op alt. Oké, okay, dus heel... Uh, behalve de bariton dus. Heb je ze zo allemaal zo'n beetje... Gehad? Nou, ik heb wel een keer geprobeerd op bariton te spelen. Maar uh, omdat je... Uh, en toen had ik mijn ambassure, dus je lippen, uh, spanning ja. voor Sopraan en dan kreeg ik dat niet voor elkaar uh, nee, dat kan ik me voorstellen ja. hey, hebben we hebben het toch over hebben. dat doet me eens aan de krog denken waar Scott Hamilton natuurlijk uh, ook een fantastische saxofonist vaak heeft opgetreden en ik had net uh, gisteren even appcontact met Hans Rijmers voorzitter van uh, Jazz in Zandvoort en uh, ik hoorde dat uh, ik kon er zelf jammer genoeg niet bij zijn omdat ik hier in Marbella zit. Maar het openingsconcert in de Krocht uh, was een daverend succes met de West Coast Jazz Band. Het komende uh, programma, dat is uh, Edwin Rutte, uh, is al helemaal uitverkocht. Ja, is op 10 oktober uh, is dat... Ja. Dat is 10 oktober. Hè? Je hebt ja. het programma bij je. Kan je de luisteraars even meenemen... wat we allemaal de komende maanden in de kocht gaan meemaken? Ja, zeker. Zoals jij al vertelde, 10 oktober... Edwin Rutte kwartet Celebration of the Music of Rogier van Otto Maar deze schijnt dus, zoals je al zegt, helemaal uitverkocht te zijn. Het is natuurlijk blij... Want ik ben heel blij en een heleboel mensen met mij... dat uh, na deze coronacrisis... dat we weer wat losser kunnen zijn en wat open kunnen zijn... en ook dit soort dingen weer kunnen beleven. En daarom ook gelijk op 7 november de Jaspers Stops Quartet, celebration in the music of Dave Brubeck en Paul Desmond. En op 12 december, het laatste concert van dit jaar... is Cor Baker en V. Klaassen, Celebration Christmas. En dan gaat de agenda al gelijk door, ook voor het volgende jaar. Er zijn ook al wat aardige dingen geprogrammeerd. Dat is op 16 januari de Rebecca Lorby Quartet... en op 13 februari André Vrolijk Quartet... En 13 uh, maart... staat wel iets gepland, maar staat nog nader te bepalen. Dus dat is nog een verrassing. En 10 april... Uh, de Michel-Verenkamp-kwartet. En op 8 mei... de Preacher Man. Dus een uh, heel vol programma. Dus wie van Jazz in Zandvoort geniet, uh, wil genieten... heeft uh, mogelijkheden genoeg, denk ik. Nou, het is weer een fantastische programmering. Ik heb begrepen... Jean-Louis van Dam... is de programmeur uh, van, uh, van Jazz in Zandvoort. En die heeft... Uh, behoorlijk zijn best gedaan zo te horen. Zeker. Uh, nou eventjes heb ik wat uh, over uh, jazz en jazzconcerten en ons gesproken. De uh, jazz scene hier in Spanje daar ben ik een beetje ingedoken. En Spanje is natuurlijk wel een muzikaal land... maar zeker in, in uh, Andalusia, waar ik nu zit... Uh, is het met name alles uh, rond Flamengo en dergelijke. Uh, is er wel geen jazzscene in Spanje? Ja, die is er wel. Maar dat is in, met name Catalonië. Uh, en dan moet je denken aan de steden Barcelona en Valencia. Uh, ik heb nu... Uh, en dat is een hele actieve jazzscene. Ik weet Frits Landersbergen vibra bekende vibrafonis drummer die we ook vaak in de kocht zien die uh, treedt ook uh, voor corona regelmatig in, uh, in uh, Barcelona op met een big band daar en ik heb nu uh, voor de couleur lokaal de Spaanse couleur lokaal heb ik uh, een nummer uitgekozen van de Sant Andreu Jazz Band uh, een Catalaanse band met zang van Alba Armengu en Rita Pais uh, we gaan luisteren naar een opname uit 2015... Aguas de Marzo. Uh, ja, dan gaat er alleen aan deze kant even wat mis. Want ik zie hem even niet staan tussen het lijstje. Volgens mij heb ik een ander nummer voor staan. Sorry, Jaap. Geef geeft niet. Welk nummer heb jij nu voor staan? Uh, de Dave... Rubik Quartet. Oké, okay, dan gaan we gelijk daar natuurlijk door. En, en dan doen we daarna het nummer wat je eigenlijk voor gaat staan. Dat is dus, uh, even een foutje van de techniek aan mijn kant. Sorry, Oh, Maakt niet uit, maakt niet uit. Uh, dan gaan we door met Dave Rubek. Dave Rubik die heeft een hele serie platen gemaakt in de 50er jaren... Uh, Eén daarvan uh, was getiteld die TLP Dave Dix Disney. Uh, waar die allemaal bekende liedjes uit Walt Disney films uh, speelden. En wat er nu klaar staat, dat komt uit uh, de film uh, Sneeuwwitje en De Zeven Dwergen. Uh, we luisteren naar Dave Ruback op piano, Paul Desmond op halt, Norman Bates op bas en Joe Morello op drums. En dit is het bekende liedje waar de dwergen... De zeven dwergen marcherend terugkomen. Het heet Hi-Ho! We zien het de Dave Brubeck met zijn quartet lekker nummer hè Marco? oh heerlijk, heerlijk en vooral dat je weet dat het ook van de Disney televisie uh, of van die Disney ja. film van die dwergen komt. Ja grappig. Ontzettend leuk. Ja. En trouwens, in die jaren heeft uh, Brubeck ontzettend veel platen gemaakt. Jazz Goes to College, Jazz Goes to Junior College. Ik heb die hele, die hele serie en ik vond zelf toch in die jaren, eind 50, begin 60, vond ik wel de hoogtijdagen van, van Brubeck. Hij ja. swingde werkelijk de pan uit. Trouwens, uh, de Sant Andreo Jazzband is weer. Uh, uh, ja, boven komen drijven. Dat ze even een rondje rond de studio aan het maken waren. Maar ze zijn er weer. Dus we gaan luisteren uh, naar het Portugees gezongen nummer Aguas de Marto van de Sant Andreu jazzband uit Barcelona. MUZIEK oh. was de Sant Andreu Jazz Band uit Barcelona. Uh, Marco, wat vond je van deze ontmoeting met Catalaanse jazz? Nou, heerlijk. Lekker up tempo, Lekker vrolijk. Een prachtige, heldere, fijne stem. Nou, fantastisch nummer. Ja, hè? Ja. Uh, we gaan door met uh, een andere gigant uit de jazz. Uh, George Shearing. Uh, geboren, blind geboren in Engeland. Uh, een autodidact fantastische pianist, uh, snel naar Amerika vertrokken en daar echt een mega carrière gehad. Uh, ik heb hier een opname waar die begeleid wordt uh, door Steve Nelson op vibrafoon. George was eigenlijk een van de mensen vlak na de oorlog die de vibrafoon populair heeft gemaakt. Uh, verder horen we Louis Stewart op gitaar, Neil Swainson op bas en Dennis Mackerel op drums van de uh, CD de Dead Shearing Sound uit 1994 een tellaar uitgaat gaan we uh, luisteren voor het thema van vandaag herfst naar Autumn Serenade Ja, dat was uh, de overbekende klank van uh, George Shearing. Als jij hem hoort spelen, herken je hem maar duizenden. Ik heb nu een plaat uh, klaarstaan, althans Marco heeft die voor mij klaargezet, uh, uh, in een wel bijzondere bezetting. Uh, we gaan luisteren naar Ken Peplowski uh, op klarinet en Howard Elden op gitaar. Howard Elden is ook een aantal jaar geleden in de kocht geweest. Dat was een uh, fantastisch uh, concert. Met, ik dacht de, de Jesse van Ruller, dacht ik ook als Nederlands guitarist daarbij uit mijn hoofd. Was hier wel een mooi concert. Uh, we gaan luisteren van de CD Live at Center Concord Encore. Het Concord Center in Californië. Gaan we luisteren naar With Every Breath I Take. Met Howard Elden. Nou, we hebben nog tijd voor twee nummers. Eigenlijk anderhalf. Dus we gaan snel door. Anita O'Day. Met uh, een mooie begeleiding. Met Roy Eldridge op trompet. Gene Harris op piano. Andrew Simpkins op bas En Bill Doley op drums. Anita O'Day. En de three sounds. Whisper Not. Sing low, sing clear, sweet words in my ear, not a whisper of despair, but love's own prayer. Sing on until you bring back the thrill of a sentimental tune that died too soon. He was lost, but you forgave, I forgot, whisper not, of quarrels past, you know, we've had our last, so now, we'll be, on key, constantly, love will whisper on a Did we listen when they said it wouldn't last? Gossiping voices made us break up, but you know we still can make up. If we forget them all, answer Cupid's call. It's a truth. Whispers of troubles are an echo of the past. Ja, en dat was Anita O'Day. We lopen tegen de klok van 11 dus. Sorry, Anita, dat we je een beetje moesten wegveeden. Maar ik wilde ook nog toch graag een stukje van het laatste nummer... Van het eerste uur aan u laten horen. En dat is Andrea Motis. Met Scott Hamilton. Ook weer opgenomen in Barcelona. Andrea Motis, een zeer getalenteerde Catalaanse. die zowel zingt als trompet speelt. En uh, op deze opname Scott Hamilton. Uiteraard bekend ook van de kocht, tenor. Josep Travergitaar. Ignacy Tarazza piano. Joan Chamorro, bas. En hij steelt die drums. Meditatie. Tot het, na het uh, nieuwsbericht in uur 2. <applacht>